De heffing zou veel mensen treffen die nauwelijks afval produceren, bijvoorbeeld boekhouders. De Rotterdamse gemeenteraad heeft nog alternatieven onderzocht om bedrijven die weinig afval produceren uit te zonderen van de regeling, maar die bleken juridisch niet haalbaar. In de hoofdstad van Haiti, Port-au-Prince, zijn zeker 26 mensen omgekomen bij een groot verkeersongeluk. Tientallen mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in een van de drukste straten van de stad. Een vrachtwagen, beladen met puin, raakte onbestuurbaar, vermoedelijk doordat de remmen niet werkten. De truck schepte auto's, een busje, motorrijders, voetgangers en verkopers die op de stoep stonden. President Martelly is meteen op de plaats van het ongeluk gaan kijken. Hij riep artsen en verpleegkundigen op naar de ziekenhuizen in Port-au-Prince te komen om de gewonden te helpen. De Inspotprijs voor de beste politieke spotprint is dit jaar toegekend aan Siegfried Woldek... Hij kreeg de prijs voor zijn tekening van staatssecretaris Bleker... die met zijn klompen bloemen vertrapt. Volgens de jury is het een prachtig getekend portret... dat op sublieme wijze een mengeling uitdrukt... van sluwheid, onverzettelijkheid en machtsbelustheid. Ook al is het natuurbeleid de aanleiding voor het portret... voelt de tekening meer als een totale typering van Bleker, zegt de jury. Siegfried Woldek werkt voor verschillende, verschillende kranten en tijdschriften. De inspotprijs is voor de achttiende keer toegekend. Het weer, het is vrij helder en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen begint zonnig, maar smiddags gaat het regenen. Het wordt dan een graad of vier. Dit was het NOS Journaal. ANRB Verkeersinformatie. De avondspits is nu wel voorbij. Maar bij Utrecht gebeurden een paar ongelukken... die toch lokaal nog voor veel oponthoud zorgen. Dat is op de A1 en de A27. Op de A1 richting Amsterdam... staat file tussen knooppunt Hoeverlaken en Eembrugge, vijf kilometer. De linkerrijstrook is dicht door een aanrijding... Groter nog zijn de problemen op de A27, van Gorkum naar Almere. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweert, 9 kilometer... is daar een flink ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Hilversum en Almere kan beter omrijden via Amsterdam... over de A2, A9 en de A1. De Winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De winterschilder.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 Dit is radio 1, de NTR. Test of. Daarbij zijn heren, goedenavond. Onze gast is een van de meest uitgesproken modeontwerpers van het land... die volgende week woensdag in de International Amsterdam Fashion Week opent met zijn nieuwe collectie. Maar eigenlijk is hij nog altijd anti-fashion, wat hij vorig jaar bewees... toen hij een zeer succesvolle ondergoedlijn ontwierp voor textielprijsbreker Zeeman. Hier is Bas Costes. Uw presentator is Jelly Brouwer. Bas, even kijken. Wat heb je van jezelf aan? Volgens mij dat truitje? Nee, helemaal niks. Ik helemaal moet... niks? Wat een mooie introductie was dat. Goed, hè? Ja, nee, ik ben toevallig heel schandalig... van top tot teen in H&M vandaag, tot en met sokken toe. Nou moet je ophouden. Nee, ja, gebeurt ook wel eens... Ik moet wel eerlijk zeggen, mijn kleding is wel uh, ook wel echt gelegenheidskleding eigenlijk. En uh, het, de herencollectie, is, we, we hebben niet echt een specifieke heren- of damescollectie. We mixen dat altijd, het is dus veel unisex En heren en dames. En het heren is altijd een wat kleiner gedeelte. Gender speelt een rol in jouw werk? Ja, ja absoluut. Of eigenlijk geen rol, kun je niet ja. zeggen. <laughs> Dan druk ik mij beter uit. Ja. Ja. <laughs> het doet er niet toe of je een man of een vrouw bent, in zekere zin. Nou, nee, niet, niet, uh, niet echt. Of niet zo zwaar als andere mensen er misschien aan tillen. En, uh, maar goed, uh, er zijn dus niet zo heel veel herenkleren. En mijn kleren zijn ook niet altijd even praktisch. En uh, ja, goed, ik vind het ook wel eens leuk om iets anders aan te hebben... Wat je gewoon kunt aansloffen. Maar, maar luister, want dit truitje uh, is dus H&M. Palmbomen erop, drukke print. Had, had van jou kunnen zijn of beledig ik je nu enorm? Nee, nou ja, het is van uh, Versace voor H&M. Ja, oh ja, ja. vette is, kleuren. Hè. Donatella, die kan er ook wat van. Ja. <laughs> maar waarom H&M? Uh, nou, weet je, ik vind het... Uh... Ik gebruik mezelf heel vaak als een soort onderzoeksveld voor kleding. En dat doe ik al heel lang, ook vanaf mijn academietijd En dan fotografeerde ik mezelf, of ik liep me fotograferen steeds in wat ik aan had. En toen droeg ik natuurlijk alleen maar tweedehands spullen. Mm -hmm. Want dan had ik geen centen, studiefinanciering en zo. En, uh, maar ik vind het nog steeds heel erg interessant om me uit te drukken middels mijn uiterlijk... En dat speelt ook een grote rol in mijn werk als visitekaartje. En, um, en daarbij vertel ik ook vaak met mijn werk over imago. Maar ook over individualiteit. Dat is eigenlijk de rode draad in mijn werk. Of een streven naar het bewust worden. Of bewust maken van het individu, van je zeggenskracht. Um. Kijk, dit ben ik. Ja, of dit ben ik, of dit kan jij zijn. En, of uh, zo kan ik ook zijn. Ja, en in die zin uh, past daar heel goed in... dat je als mens heel veel verschillende keuzes maakt... en je op verschillende manieren uitdrukt. Kijk, een mode is eigenlijk... Mode... Even, want ik stelde de vraag waarom H&M? Die vraag stel ik niet uh, zomaar. Nou, ik kom daar. Ik, ik kom, dan. Daar. Dan denk, okay. ik kom ja. daar wel. Oh. <laughs> je okay. denkt, we hebben de tijd. Nou ja, nee, ik... Ik spreek graag bloemrijk. Ja, oké. Okay. Nee, maar... Um, kijk, mode en kleding is een taal. En daarin, ja. Weet je, daar dus, heb je een soort verschillende dialecten in, bijna. Zo zou je het kunnen zeggen. En de hmm. een is HM, en de ander is Dior, en de ander is Vibra, en de ander is tweedehands. Je kan met zoveel verschillende soorten kleding en van verschillende merken verschillende boodschappen uitdragen. En um, de ene dag heb je, vertel je wat anders dan de andere dag. Voel je je anders of wil je een ander gevoel krijgen... of wil je iets anders uitstralen? En uh, ik, ik, vannacht had ik heel weinig slaap, want ik had een deadline. Zo. En een scharrel. En een scharrel, ja, maar die was er niet. Het oh. <laughs> was echt alleen maar de deadline. Het was echt alleen maar de mm -hmm. deadline. En, uh, en daar heb ik, uh, dan sta je s'morgens op en dan ben je een beetje brak... en dan wil je gewoon iets aan wat makkelijk is en lekker zit. ja. Ja. En dat wordt dan... Uh, nou, in dit, geval, in dit geval was dat H&M. Maar je krijgt het gratis, hè? Ja, dit... Uh, nou, niet alles, hoor. Koop ook wel eens wat. Maar ze geven me ook wel eens wat, omdat ze het leuk vinden. Maar dat moet je uitleggen. Want waarom geeft de modeketen als H&M kleding gratis weg... aan een Nederlands modeontwerper met veel succes en naam? Um, waarom doen ze dat? H&M um, heeft natuurlijk heel erg veel verschillende lijnen... Maar soms brengen ze ook dingen die vrij extreem zijn. Um, ik, um, dus ik ben, eigenlijk ben ik ooit met hen in contact gekomen. dat ik een omdat ik iets deed voor iemand en dan zou ik van hun een outfit krijgen in ruil daarvoor. En dat vond ik eigenlijk wel prima. Ik dacht, nou leuk, wil je een gek op kleren, kom maar op. Mm -hmm. En dat vonden ze dus volgens mij wel een goede match. En ik droeg dat ook uh, met veel plezier. En je trekt het dus aan hierheen en het wordt dan gezien. Of je twittert daar eens over of je staat een keer op de foto. En uh, Dus ik denk dat ze daarna dachten van, nou, dit is eigenlijk best wel leuk. Laten we die knul af en toe wat geven. En dan komt er een zak met kleding bij nou, jou? en ik ga dat dan uitzoeken daar. Ah, maar dan word jij dus meer als artiest gezien... dan als modeontwerper. Zeg, zie ik dat goed? Um, nou ja, public figure misschien. Ik vind mezelf wel een artiest. Maar of iedereen het vindt, dat weet ik niet. Um, artist slash designer... zeg ik meestal zelf. En... Um, uh, maar ja, ik ben natuurlijk wel iemand... die zichzelf wel heel erg duidelijk in de kijker plaatst. Dat is, speelt ook heel duidelijk een rol in mijn werk. En ja, soms gun je mensen ook iets. Ik geef regelmatig ook uh, dingen weg aan mensen die ik leuk vind... waarvan ik denk, ik vind het leuk dat ze mijn kleren hm. dragen. En uh, het, heeft, het heeft natuurlijk wel twee kanten. Sommige mensen, die, ik heb ook heel vaak... dan komen mensen iets kopen en dan zeggen ze van ja ga ik lekker reclame voor je maken. Maar ja, die vlieg gaat natuurlijk niet altijd op. <laughs> Jij wil kleren aan. Dus, uh, maar goed, het is toch leuk dat ze dat dan... Ja, dat ze, die grap kennen we al. Dat ze zich zo, zo veel... Uh, Jij ze... wilt je vast indekken dat ja. je niet allemaal mensen over de vloer krijgt. Nee, maar ja, het is wel gewoon een goede grap. Ja. Goed, paskosters. Dus. We spreken uh, uh, lekker een uur lang met jou. Want je gaat de opening verzorgen van uh, de Amsterdam uh, Fashion Week. We willen uh, vandaag uiteraard in kunststof ook graag stilstaan... met de dood van uh, Piet Reumer. Hij is vandaag op 83-jarige leeftijd overleden... in het bijzijn van zijn familie. Uh, en onze eindredacteur Frans Kotterer uh, volgt hem al een leven lang. Wat is je eerste herinnering aan hem, Frans? Ja, nou, als je mijn leeftijd hebt, dan is het logisch... dat je iemand die 83 wordt al een hele tijd gevolgd hebt. Dik in de 50, um, hè? Nou, was dat nog maar waar. Um, mijn eerste herinnering, ik was 13, 14. We woonden in een wijk in Amersfoort. en Dat waren de kotterers dan, het gezin. En in de straat achter ons, dat ging als, als een lopend vuurtje door de buurt... kwamen de zonen van Piet Reumer op bezoek. Die hadden daar uh, vrienden zitten uit Amsterdam... En die jongens kwamen die kant op, naar dat gezin, ook met twee zonen. En ja, daar kan je mee aankomen, begrijp je? Dan kan je zeggen, nou, in de straat achter ons... daar komen de zonen van Piet Reumer. Ik heb ze toen uh, uh, ook ontmoet. Uh, uh, er was zeker Peter bij, kan ik me herinneren. Mm -hmm. En ik denk, uh, uh, Bart. Uh, het was niet, uh, Hans zat er niet bij, die was al wat ouder. En uh, ja, dat was uh, belangrijk, want Reumer was een beroemdheid... Op televisie was net gestart uh, de serie Stiefbeen en zoon. Uh, de volderkoopman, oude sagerijn uh, Rien van Nune, met zijn zoon uh, uh, Piet Reumer, Dirk. En de oude Stiefbeen was als de dood dat Dirk aan de vrouw zou komen. Want <laughs> dat zou betekenen dat hij uh, weg zou gaan en dat een paar stiefbeen aan zichzelf was overgeleverd. 1963 hebben we Ja, in 1963 Zwart-wit televisie. Zwart televisie. Niet iedereen had televisie. Wij niet in ieder geval. Er waren geloof ik twee toestellen in de straat. Uh, dus als je op tv kwam en een serie had succes... dan was je in Nederland wereldberoemd. Nou, dat... Die, die, uh, en, uh, uh, dat was de start eigenlijk van de televisiecarrière van mm -hmm. Pieter Reumer. Hij had al wel eerder meegedaan aan een soort uh, liedjesprogramma van de AVRO... Varen is fijner dan je denkt. Dat heb ik nooit gezien. Dat stond blijkbaar niet op de radar. Varen is fijner, varen is fijner, dan, je varen is fijner dan je denkt. Uh, kok was hij daarin. Uh, en hij kwam van het toneel. Was eigenlijk een gerespecteerd goed auteur. Uh, speelde bij Centrum in Amsterdam. De moderne schrijvers Harold Pinter. Toen een enorme grootheid. Uh, hij heeft Brecht gespeeld. Goldoni gespeeld. Hij heeft een Arlecchino gewonnen. Hij heeft heel even de toneelschool gedaan, maar dat beviel hem niet. Hij zat in hetzelfde jaar als Ramse Shaffi en Siggy Koetsen. Maar Piet had al een gezin. Uh, dus er moest gewoon brood op de plank. Een reden waarom hij ook naar de televisie ging. En ook omdat hij het leuk vond. Want hij deed geen dingen in zijn leven die hij niet leuk vond. Nee. En daar heeft hij toen, voor die overstap naar de televisie... daar was de toneelwereld nogal verbolgen over. Dat deed je niet. Van het grote podium... Nou dat platte medium, dat populaire medium. Het, het was niet eens lagere cultuur, het was plat. Vies. En hij heeft zich daar nooit iets van aangetrokken. Hij heeft altijd gezegd, dat maakt mij niet uit, het is een hartstikke leuk vak. En hij heeft het waar hij het ook deed, altijd heel goed gedaan. Hm. En je kreeg aan het eind van de jaren 60 kreeg je de beroemde serie Schaap met de Vijf Poten, waarvan we onlangs de afgelopen jaren de remakes hebben gezien. Eliasser had dat geschreven. had dat geschreven met uh, Leen Jongewaard, Adele Bloemendaal, <tie> Wilke van Anderhoor speelde daar nog een rolletje in. Daar uh, speelde hij de barkeeper Coach de Beer in. En op een of andere manier dacht uh, Pieter Reumer: Nou, barkeeper, een café, waarom niet? Hij heeft toen nog heel even een café gehad in het oh, nou, centrum, had hij zelf ja, een hetzelfde café. Had zelf een café in het centrum van Amsterdam, bij het Binnen Gasthuis. Ik meen de Gimburg wel. Dat was eind jaren 60, ik ben daar nog eens een keertje... ik zat toen op middelbare school met een klasgenoot, gingen wij daarheen. Want we dachten, nou, uh, Piet Reumer heeft een café, dat gaan we zien. Uh, we zijn daar naar binnen gegaan, verdomd, hij stond achter de bar. En vervolgens sloegen wij zo dicht dat we deze twee biertjes hebben besteld... die zwijgend hebben opgedronken, weer naar buiten gingen en zeiden tegen elkaar... Nou, we hebben toch mooi bier bij Piet Ruimer gedronken. <lacht> <coughs> dus en, uh, uh, het is uh, echt een... Door die televisie is hij natuurlijk heel beroemd geworden. Mm -hmm. uh, en zijn allerberoemdste rol is natuurlijk uh, de kok met COCK in Baantje geworden. Serie die in 1995 startte. De Amsterdamse politieman met zijn uh, adjudant Vladder gespeeld door uh, Victor Renier. Twaalf um, seizoenen, geloof 12 ik. Twaalf seizoenen. Ja, en het was eigenlijk niet de bedoeling dat hij die rol zou spelen. Huh? Het interessante is dat zijn zoon, Peter Reumer... daar is hij weer. Die heeft toen voor John de Mol bedacht... dat Baantje een tv-serie moest worden. Maar kwam niet uit de hoofdrol. Wie moest dat worden? Wie moest de kok COCK gaan spelen? En uiteindelijk dacht hij, mijn vader. Nou, is dat een gouden greep geweest of niet? Zo. He, want uh, daarmee heeft uh, Reumer opnieuw een, een hele cyclus uh, in gang gezet... waarmee die miljoenen aan de beeldbuis oh, kluisterden. Oh. En uh, ja, dat, dat, je kan eigenlijk nog steeds niet geloven dat de serie is afgelopen. Er wordt vanavond op RTL 4 om half tien... het laatste deel nog een keer herhaald. Mm. De hele televisie staat vanavond Bol van Piet Reumer, zag ik. Er komt iets bij Max. Ik geloof dat Villa Velderhof herhaald wordt. Nou ja, iedereen die wil zien wat Piet heeft gedaan, die kan dat vanavond nog eens een keertje op tv zien. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat is een, een, een, een, een eigenlijk iemand in de lijn van Johnny Krijnkamp en Rijk de Gooier. Die wilde nog wel eens smeren als een paar apart, maar dat heeft Reumer nooit gedaan. Hij is altijd uh, uh, zijn kwaliteiten en zijn normen en waarden trouw gebleven. Hij is het eind van zijn carrière weer teruggekeerd naar zijn, zijn oude liefde, toneel. Dat vond hij toch wel het mooiste wat er was. Film had hij niet zoveel mee... Hij heeft in 2002 uh, nog met zijn broer Hanreumer met de ploeg, trouwens de eerste keer dat hij met Hanreumer in de voorstelling stond. zijn zoon Nee, zijn broer. Oh, zijn broer Handreumer. Nee, zijn, zo, ja, zijn zoon. zoon. Ja, ja sorry. Er ja. zijn er ook zoveel, dan raak je in de war. Eén van de zonen. En uh, daar hebben ze een uh, toneelversie van Vesten gedaan, van de beroemde Deense film. Uh, hele mooie voorstelling. Hele, mooi, voor, hele mooie voorstelling. En in 2006, 2007 heeft hij ook nog met zijn uh, kleindochter op het podium gestaan, op het toneel. Nienke in uh, de voorstelling uh, Vaders. In 2005 uh, was hij... Uh, trouwens, laat ik het Kies even zeggen. Hij was natuurlijk ook, dat vergeten mensen wel eens... een, een goed zanger. Uh, het was geen Frank Sinatra, maar hij kon gewoon goed zingen. Hey, je hebt die grote hits uit uh, Het schaap met de vijf poten. Hè, als je elkaar maar vertrouwen kan. We bennen op de wereld om elkaar, om elkaar te helpen, nietwaar. En uh, een, een heel mooi nummer Vissen wat hij met Len Jongewaard uh, uh, zong... Daar hebben we zometeen een speciale versie van. Niet met alleen Jonge Waard, maar met een hele jonge André Hazers. Mm -hmm. Dat is ook een hele mooie versie. Uh, maar voordat we daarna gaan luisteren... gaan we even luisteren naar een fragment uit kunststof van uh, 24 november 2005. Uh, toen was hij bij ons te gast, bij Peter Apostel. De aanleiding was dat hij een carrière-award voor zijn oeuvre kreeg in Carré. En aan het eind uh, van de uitzending... komt toch even op een vrij bijna lichte en feitelijke manier, komt de dood ter sprake. Ben je eigenlijk een spiritueel man? Ben je ben daarmee bezig? Nou, nee, ik niet. Dat is... Ik zie nu een wonderlijk spel van twee wenkbrauwen. maar. Ja, ja, ja, ja ik, maar ik ontken niks. Maar je bevestigt ook niks? Nee, ik, ik weet het niet. Het is, is heel moeilijk. Ja, ik ben heel erg, erg, erg praktisch en heel erg uh, uh, realistisch, hoe noem je dat? Maar twee voetjes op de grond. Maar... maar je houdt ook alles heel graag onder controle, zei je zo straks. Jebouw, jawel, jawel, jawel. Want alles en, wat daar... Al, al de, aan... die dingen zijn uh, oncontroleerbaar. Dat, uh, misschien is het wel een beetje ook een angst daarvoor of zo. Dat is best dus, uh, Zou er nog een mooi moment kunnen zijn dat je een keer alles laat gaan... en gewoon alle angsten en alles wegvalt? Kun je je dat uh, voorstellen? Ik denk dat, het, dat dat gebeurt op het moment dat je dus uh, doodgaat. Dat je denkt, ja, dag, ik ga alles gaan nu. Ik ga nu lekker wegslapen. Nou, dan zijn we nu wel toe aan de tegeltekst. Ik heb het erop geschreven, als de kinderen maar gezond zijn. Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen...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 Zo'n brazen die daar zwemt, voor jou is voorbestemd, zonder dat hij het over weet. Hij snuvelt een je tegen, je wat je gaat bewegen. De spanning is bijna ten dood gestegen, want je hebt weet. Ik hoef geen bungalolo, geen huis met patio. Het hele huwelijksleven krijg je zo van mij cadeau. Maar er is één wat ik nooit zou willen missen.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 Ja, Piet Reumer als uh, zanger, samen met een, een jonge André Hazes. We herdenken vandaag hij, uh, zijn uh, dood. Hij is vandaag gestorven op 83-jarige leeftijd. Bas Kosters <coughs> is onze gast. Hij is uh, een modeontwerper, maar eigenlijk is hij artist, zoals hij net zelf zei. Uh, maar hij, is ook, uh, hij maakt ook muziek en hij ontwerpt niet alleen kleding, maar ook... Uh, een, een barbiepop, een Bas Kosters Barbie barbiepop is er voor Martel. Uh, er is een... Uh, verschillende bugge, bugaboo zijn er geloof ik al, hè? Ja, twee stuks. Twee stuks. Van die uh, hele hippe kinderwagens. Ja, die vooral, hoog op de benen staan. Vooral functioneel en ja. mooi. <laughs> vooral functioneel. Goed, um, nou, je naam werd bij een groot publiek uh, bekend... toen je voor Zeeman een ondergoedlijn uh, ontwierp. Dat was uh, in 2010? 11, nee, 2011. Vorig jaar. Onlangs, ja. Um, en, um, nou, lange tijd was je zo'n beetje enfant terrible... van de Nederlandse modewereld. En uh, van die Fashion Week... daar wilde je eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben in Amsterdam. En dan gaf je van die anti-fashion feestjes... Totdat je vorig jaar opeens toch deel uitmaakte van de week en een eigen show bracht. Uh, ja. Heel spectaculair was die. En toen hebben ze bedacht van, en nou moet je ook maar gelijk de opening doen. Want <laughs> dan hebben wij ook eens wat. <laughs> Denk je niet? Nou, ik weet niet wat hun motivatie is, maar um, ja... Hoe ver ben je eigenlijk? Woensdag is het zover. Ja, nou ja, we hebben... Ik heb het nogal moeilijk gemaakt voor mezelf. door. Um, volgende week. Um, dus een collectie te presenteren van 35 outfits. maar ook een begeleidende video. Een nieuw nummer. Een 36 pagina's stellend magazine. over de collectie. Um, en we lanceren ook. gaan dan ook live met onze nieuwe website. Dan hoef ik natuurlijk niet alles zelf te doen. Maar het is wel een. Grote kluif. Ja. ja. <laughs> en dat is dus volgende week. Woensdag hebben we het over. Ja. En, want dat vergeet ik voor het gemak. Je zingt namelijk ook nog. Maakt ook nog je eigen muziek. Eigenlijk creëer je gewoon een hele bas Waar je ook bent. Ja. Dat, dat, is, dat is eigenlijk wat je doet. Um, nou ja, niet overal. <laughs> maar ja, weet je. Het, is, het gaat wel heel erg over het scheppen van een universum. En um, ook... Dus volgende week de reden waarom ik al die dingen om die collectie heen bouw, dat deed ik eigenlijk altijd al wel. Vroeger showde ik eigenlijk altijd los van de Fashion Week. Vooral omdat ik het heel erg, toen heel erg belangrijk vond om heel erg sterk mijn eigen identiteit naar buiten te kunnen brengen. Um, en dan, dat doe je ook met je graphics, je uitnodiging, je locatie... alles wat je daar omheen bouwt. En Fashion Week is dat natuurlijk minder, maar ik neem dat nu voor lief... en zoek binnen de grenzen van dat wat Fashion Week biedt... Um, wat ik uh, daar toch kan neerzetten. Ja, en um, dat is toch behoorlijk veel. Als je en een magazine kunt presenteren, en een video... En muziek. En van, ja. Want wat zou je dan eigenlijk nog meer willen, wat niet kan binnen die Fashion Week? Uh, nou ja, kijk, het, het is natuurlijk wel leuk om een prikkelende locatie te kiezen. Of bijvoorbeeld Fashion Week heeft, die maakt zelf uitnodigingen voor alle shows in die week. En normaal zou ik dat zelf van A tot Z vormgeven of met mijn vormgeefster in de sfeer van de collectie. Dus we hebben nu wel een e-mail-uitnodiging gemaakt, bijvoorbeeld, en die sturen we mee. En, uh, maar de Westergasfabriek is toch wel een goede locatie? Ja, nee, het is prachtig. Ja. Dat is helemaal Geweldig, prima. de gasbrander heet het, hè? G nee, dat nee, dat nee, nou ja, het niet... dat, dat hele ja, mooie ronde. Nee, het is niet een gashauwer. Het is, is um, zo'n zo conglomeraat van die rechthoekige gebouwen die langs het water staan. Het is niet die grote ronde hm, okay. toeter. was wel fantastisch geweest. Maar wat moet er nu allemaal nog gebeuren in de komende week? Of is dat te veel om op te noemen? Het is veel. De video die moet nog geëdit. Uh, maar goed, die is in ieder geval opgenomen. Daar is de uh, um, regisseur Alex Casseta nu mee bezig. Um, ik ga zo naar de studio in Hilversum om de vocals op te nemen... voor, voor mijn nieuwe track die ik met Riptide uh, maak, een producer. Ja. En, en, dan en dan zing je dus zelf? Dan zing ik zelf, ja. Um, en, maar het is een beetje spannend, want ik heb eigenlijk nog geen tekst echt niet? geschreven. Nee, want ik dacht eerst, ik ga het wel improviseren. Maar nu dacht ik toch, misschien moet ik het toch een half vast in, Maar ik heb zo nog een half uur in de trein. <lacht> en um, ja, het magazine is bijna af. Het gaat morgen naar de drukker. En, maar door al die randverschijnselen heb ik wel eigenlijk vrij weinig tijd gehad... om me echt met de collectie bezig te houden. Wacht even, met de kleding zelf? Ja. Is dat wat je zegt? Ja. <laughs> maar ja, maar is... daar gaat het toch om, vraag ik heel onnozel. En um... velen zullen dat nu denken op dit moment. Ja, daar gaat het ook wel om. Maar ik heb ook wel het vertrouwen op dat dat goed komt. Ik bedoel, er hangt af van alles op het rek. En de patronen zijn getekend. En de, alle dessins komen binnen deze dagen van de verschillende drukkers. En we moeten ons nu nog even een week heel druk maken. En dan, uh... Goed, echt normaal is dat toch niet? Dat de kleding op het laatst komt? Of begint um, je Nou, het, is, het kan nog veel extremer, hoor. Um, ik, bij ons gaat het er eigenlijk best wel relaxed aan toe... bij mij in de studio. En normaal zijn we best wel goed van de planning. Alleen, iedere keer ga je toch ook weer een stapje verder. Of dan neem je net wat meer hooi op je vork. En um, ja, het is toch... Waar begint het eigenlijk mee? Is, is er een... een... Idee? Is er een woord? Is er een beeld? Wat, wat, wat gaat er in jouw hoofd om als je op een gegeven moment... de bevestiging krijgt, oké, okay, ik verzorg de opening van die week? Um, nou ja, die week is niet heiligmakend voor de collectie. Die collectie die ging er sowieso komen. Of we hem nou op Amsterdam Fashion Week zouden showen of niet. Um, maar de show daaromheen, die natuurlijk wel. En alle dingen die daarbij komen kijken... Um, ja, het verschilt per collectie. De vorige collectie die heette Dead Poets de in Ugly. <kliek> en uh, ging over perceptie van schoonheid of lelijkheid, ook vooral. Um, en het was geïnspireerd dat ik een bijzonder vreemd geklede dame... op straat zag staan met een hoofddoek en een enorme beige regenjas... Tot op de enkels en een roze plusje glitterende kindertas in de hand. was zo'n rare combinatie. En toen dacht ik. Nou ja, en ja, dan. Ja, en toen dacht ik? Ja, toen dacht ik, wat fantastisch. <laughs> ja, en dan is het idee van een collectie geboren. En vaak put ik. Maar nou, wacht even, je ziet dus een lelijk beeld in jouw ogen. Nou, het was niet, ik vond het niet per se lelijk. Ik vond het intrigerend. Maar de collectie ging vervolgens over lelijkheid, toch? Nou, ja, weet je, het was niet heel esthetisch, maar het was wel interessant. Maar die collectie van mij is ook niet lelijk geworden. Wel interessant. Ja, ik heb er nog even naar gekeken, want ik was wel benieuwd... waarom noemt de man deze collectie lelijk? En vervolgens zie je prachtige beelden, toch? Ja, ja, nee, natuurlijk, ik heb niet de behoefte om lelijke dingen te maken of zo. Maar het is wel interessant om te verkennen... over goede smaak en slechte smaak. En wat je met in het public eye lelijk gevonden dingen... Uh, wat mensen normaal lelijk vinden, wat je daar dan toch mee kan doen. Ja. En dat weer een nieuwe dimensie te geven. Ja. Wat, wat is het woord nu van, van de nieuwe collectie? De nieuwe collectie heet One Two Three... En gaat over het, het, uh, het stadsleven versus um, het verlangen naar de natuur. Oké, okay, daarover zo dadelijk meer. Er is verkeersinformatie uit het stadsleven. <laughs> Files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Buntschoten nog 3 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. En op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, bij knooppunt Lunet 3 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A 27 vanuit Gorkem naar Almere. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweert nog altijd 10 kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht. NTR brengt cultuur. Elke dag. En tegenover mij zit uh, Bas Kosters. Hij is modeontwerper, opent uh, uh, de Fashion Week volgende week woensdag in Amsterdam. Vandaag gehuld in H&M, uh, maar normaal in zijn uh, eigen ontwerpen. Hoeveel piercings heb je eigenlijk? God, de vraag is wat. Heb je geen idee? Nu vijf heb ik erin. Oh, dat voel je eventjes heel snel. Ja, maar ja, er zijn ook een paar gaatjes open, hè? Ja, ik haal er wel eens wat uit. Of ik schiet er wel eens wat bij. Schiet je zelf? Nee, nee. Ook al, zeg. Laat je schieten. Hm. Ja. En um, wat is de overweging dan om deze bijvoorbeeld uit de neusvleugel... om die dan even weg te halen? Nou, die, die, die septum in mijn neusbrug... of onderin mijn neusschotje... Dit is mijn laatste van die drie. Ik heb het in, iedere, in beide neusvleugels ook nog gehad. En op een gegeven moment denk je, van dat is toch eigenlijk wel heel cool, die septum. En dan wou ik een grotere ring daarin doen. Maar ja, dan werd het zo veel. Dus dan heb ik die, zij, die neusvleugelringen eruit gehaald. Dan dacht ik, zit ik daaronder in daar onderin een hele grote? Vind ik dan cool. Maar ja, hm. soms dan verander je ook wel weer eens van mening. Ja. Of visie. En zit hij hier onder je mond? Je, zo, je hebt er twee onder, uh, onder je onderlip en dan twee in de, in de plooien van, uh, van, de, de, de, die van. Hoe noem je die plooien eigenlijk? De, plooien, de mondhoekplooien. Die, die ene zit een beetje los volgens mij, of niet? Nee, nee daar links onder, rechts onder. Ja, ah, ja die. die is het meest recente. Daar zit een langer staafje ja, dan in. Daar moet je even naar kijken volgens mij. Nee, dat is oh. even goed hoor. Oké. Okay. Um, waar waren we? De collecties. En welke namen je ze, uh, ze geeft. Uh, uh, en je had het net over het stadse leven... versus het verlangen naar de natuur. Je ja. bent geboren in Zutphen. Ja. Ligt aan de IJssel. Ja. Uh, maar ik zie geen polderjongen in jou. Nee, Was nee, je dat wel? Nee, nou, nee, niet echt. We, weet je, Zutphen is gewoon een stad. En we hadden gewoon een huis. Maar ik kan op zich wel genieten van de natuur. En ik... Ik ging daar ook wel vroeger als tiener. Je komt daar wel makkelijk in de rond. Je gaat eens even fietsen of je fietst wat om die stad heen. En, en, ja, ik weet niet. God, wat doe je toch allemaal als jongere? Dan vermaak je jezelf maar op een of andere manier. En het is toch wel leuk om buiten te zijn. Of lekker joints zitten roken aan de, aan aan de, de IJssel. IJssel. <laughs> weet je wel, dat soort dingen. Ja, nee, je broer dus... vertelde ons dat je een nachtvlinder was. Die dan ja. om één uur s'nachts thuis kwam en, en zijn kamer nog ging stofzuigen. Want dan had je je kamer weer eens dus helemaal veranderd. veranderd. Ja. <laughs> ja, ja, sommige dingen veranderen nooit. Ik kwam uh, gisteravond ook thuis om vijf. En ik kwam vannacht om kwart voor vijf als ik dan thuis van de studio. Dat is wel echt een uitzondering, hoor. Maar dan had ik een mooi bordje, een mooi sierwandbord... wat net uit... Uit het huis kwam van, van mijn net overleden oma. En toen had ik eigenlijk het liefst dat nog even opgehangen om kwart voor vijf. Maar ik dacht ik, ja, pas dat kun je echt niet doen. <lacht> dus dan heb je maar even bedacht. Ja, ik heb, hij ligt nu te wachten. Maar komt vannacht om één uur thuis, denk ik. Dus dan, ligt het, dan blijft hij liggen wachten. <lacht> maar ja, goed. Ja, ik weet niet, de één is. Een beetje op mijn zaak beginnen we ook pas om uh, tien uur. Ja, ik heb gewoon niet zin om het leven alleen maar in om het te corporate te maken met mijn bedrijf, weet mm -hmm. je wel. Ik heb, hou niet van vroeg opstaan, ik hou niet van vroeg naar bed gaan. En uh, ja, en andere mensen zijn gewoon anders. Mijn broer, mijn zakenpartner, die gaat ligt om half elf zeker al te snurken. ja. En uh, soms kom ik dan net thuis. Maar ja, dan, uh, als ik dan wakker word... heeft hij al drie, da drie uur van zijn werkdag erop zitten. Ja, ieder, ieder zijn ding, weet je wel. Je, je broer uh, uh, Joost Kossens uh, uh, werkt bij een accountantsbedrijf. Of heeft er zelf een. En uh, hij heeft, zoals hij dat zelf noemt, uh, één basdag. Zoals ja. de anderen een vaderdag hebben, heeft Pff. hij een basdag. En uh, dat is nu sinds twee jaar, geloof ik. Ja. Is dat ook, valt dat ongeveer samen met het moment waarop jij dacht: en, en nu moet het allemaal anders? Nou, nee, we zijn daar geleidelijk in gegroeid. Weet je, ik, ben, eh, ik vind het heerlijk om van bepaalde dingen geen verstand te hebben. Um, belastingen, um, weet ik veel wat allemaal... Of het uitzoeken van het voordeligste telefoonabonnement... tot het uitzoeken wat een goede computer zou zijn. Of, weet je, allemaal dat soort dingen. Dat ja. interesseert me gewoon geen drol. Nee. En andere mensen die vinden daar toch een bepaalde mate van plezier in... om dat soort dingen tot op het bot uit te zoeken. <lacht> en, Zoals uh, daar is jouw broer. Ja, en um, dus hij deed eigenlijk altijd al lang wel dingen voor me... en ik belde hem regelmatig voor advies. En op 2005 heb ik dan mijn bedrijf officieel opgestart. Um, hij zijn natuurlijk ook meegemoeid geweest, advies gevraagd... en de KVK geweest, dit en dat, zus en zo. Ja, en zo zijn we daar een beetje ingegroeid. Hij zag bij mij duidelijk een behoefte... Um, maar niet de middelen om een... een zakenpartner in te huren, om, om het maar zo te zeggen... of een manager in te huren. Maar ook wat, geen zins, wat mijn broer en ik geen zins verstandig vinden... is om mijn creatie en mijn bedrijf in de handen van iemand anders te geven... Dus uh, we zouden nooit uh, ons bedrijf uh, verkopen. Of dat zijn we niet voornemend. Nee, want dus... nou, dat is wel wat. Hè? Ik bedoel, uh, je, je, krijgt, je hebt opdracht gekregen, zoals ik net al zei, van, van grote bedrijven. Ook mm -hmm. Heineken hoorde erbij. Maar Zeeman, daar had je een geweldige deal mee. En, en uh, die kinderwagens deed je dan. Maar echt heel veel financieel ben er nog niet heel veel wijzer van geworden. De, de, um, nou, nou is dat natuurlijk ook helemaal geen interessant onderwerp, eigenlijk. Maar de, het werd wel tijd om, om dat even goed aan te pakken. Ja, het is gewoon heel... Kijk, het, het, het zit een beetje zo. Ik, um, ik ben natuurlijk ooit begonnen, afgestudeerd... Robijn Fashion Award gewonnen, WIC-uitkering gehad... startstipendium gekregen... Um, een of twee klussen gedaan. Kleine klussen. Net beginnend, geen slechte klussen. Weet je, maar dan komt er nog verder geen geld binnen. Dus dat was mijn inkomen. Um, waar ik de rekeningen van betaal. Telefoonrekening, materialen, computers, print. Inkt, jet, print, dingen, weet ik van wat allemaal. Mijn huur. Weet je, vanaf, van, dat, van een zo'n opdracht moet ik wel... mijn studio anderhalf ja. jaar draaiende houden. Natuurlijk zijn het goede opdrachten. En goed, uh, weet je, en ik was in het begin heel... werkte ik heel vrij. Dus dan... Um, het is niet dat we nou honderden kledingstukken per uh, maand verkochten. Dat doen we nog steeds niet. We hebben nu sinds vier seizoenen een pret à lijn waarvan de orders groeien... Um, maar wat ons nog wel de voorinvestering om zo'n collectie zoals wij nu gaan showen om dat op te zetten... dan moet je al wel zo dusdanig gruwelijk veel verkopen. Want die winstmarge op die kleding is ook niet zo gigantisch... Mm -hmm. om dat überhaupt dat te kunnen dekken. Dus die samenwerkingen um, zijn naast enorm artistiek bevredigend... ook best nodig om... Mijn droom te kunnen verwezenlijken. En jouw droom is? Um, nou ja, in um, wereldberoemd worden. <laughs> <laughs> ja, dat is eigenlijk en, en toch niet... gaat dat wat? Dat is eigenlijk niet... Dat is eigenlijk niet helemaal waar. Nee, eigenlijk is ik wil een inspiratiebron kunnen vormen... voor toekomstige generaties. Vormgevers, modeontwerpers, um, studenten. En, uh, dat ik is ben... eigenlijk nog groter. Het is, ja, want je, het gaat niet alleen maar over het hier en nu... maar het gaat over een voet, voetstap achterlaten. Mm -hmm. Dat en is het, wat je wil? Ja. Mm. Het is best ingewikkeld. <laughs> in Azië slaat je werk enorm aan, hè? De, uh, vertelde uh, je broer. Niet dat het daar nou zo gigantisch wordt verkocht... maar daar, ben je, daar valt het heel erg in de smaak. En uh, dat schijnt cultureel bepaald te zijn, hebben jullie je laten uitleggen. Ja, het is denk ik... Uh, het is voor hun zo exotisch um, en zo anders. Kijk, uh, in Japan bijvoorbeeld zijn ze enorm gek op... daar adoreren ze westerse cultuur, of het nou Amerika is of Europa. Eigenlijk is het in Tokio nog westerder als hier. Als je hier naar Parijs gaat, als je in Tokio bent... die gaat naar een Franse bakkerij of een Italiaans restaurant... dat is bijna nog Franser <laughs> als in Parijs of Italiaanser als in Italië. Dat is heel gestoord. En die hebben zo'n respect voor Andermans cultuur... maar ook zoveel adoratie. En dit, dit komt. hun kunnen ook prachtige en heel bijzondere dingen creëren... maar ik denk dat hun heel erg veel waardering hebben voor die eigenheid... en toch stiekem ergens ook voor die gekheid ervan... Die, en die enorme uitgesprokenheid... En, uh, Juist ja, omdat ze altijd in zo'n keurslijf uh, moeten leven... zullen zij het meer waarderen dat daar... Uh, nou ja, om, om jouw werk te kenschetsen voor de mensen die het niet kennen... Uh, enorme extreme kleuren, veel dessins en, en graphics. Ja, ja dat klopt. Ja, daar, daar zit wel wat in. Het nou, verandert er natuurlijk ook wel want de mensen die heel erg onder druk daar leven... die kunnen die denk ik, die kleren niet betalen, die zullen niet de gelegenheid hebben om ze te dragen, of in ieder geval weinig gelegenheid. Ja, mensen hebben daar wel een heel andere cultuur van kleden. ik. hier in Nederland hangt zo'n doodvermoeiende, doe maar gewoon, en doe je al gek genoeg cultuur. Ik, bedoel, ik hoef maar één keer de trein uit te stappen in Apeldoorn of Maastricht of weet ik veel wat, en je krijgt het. Het is geen carnavals naar je hoofd gesmeten. En ja, mensen zijn hier soms zo. Lui, weet je wel, zo gemakzuchtig. En um, gelukkig is dat niet overal zo. Maar dat overkomt je steeds als je ergens uitstapt of nou, ook in niet, een... niet altijd hoor, maar wel maar veel. Het is wel kenmerkend, weet je, je voelt de blikken branden in je, in je nek. En ja, weet je, ik heb natuurlijk, zit natuurlijk in de scene waar. En ik heb een vriendengroep die natuurlijk allemaal behoorlijk uitgesproken zijn. En dat zijn dingen waar je denk ik de rest van je leven tegenaan blijft lopen... als je in dit kikkerland blijft. Maar waar je ook voor kiest, of niet? Want ik, ja. zag, ik zag die kinderfoto in het parool. Zo'n hele lieve kinderfoto van jou. Ik denk dat je een jaar of zes was. Ja. Uh, in bed, slapend. Nee, dat was wel, uh, was wel jonger, denk ik. Het lag in de, in de gangkast, in een in luier nog. Dus ik zal wel drie geweest zijn of zo, denk ik. Het was de gangkast, ja. ja. En toen dacht ik, ja, inderdaad, de, de, ook deze jongen met die waanzinnige kleding en, en die zich zo uitdost, is zo'n klein jongetje geweest. Ja. Zonder piercings. Zonder piercings, ja. Herinner jij nog het eerste kledingstuk dat je aantrok, of misschien was het iets anders, waarmee je je onderscheidde en dat je dacht, ja, dit is het? Uh, herinner ik me dat nog? Ik weet wel dat het de dingen zijn die ik vroeger had, wat nog steeds... Ik lig namelijk in die kast met een bedrukt stuk beddengoed. Een all over print met huisjes en bomen en dingen. Ik heb zelfs wel eens geprobeerd in die sfeer een print te hercreëren. Maar dat heeft wel heel erg veel indruk achtergelaten. En uh, ja, dat droeg uh, ik... Maar je weet wel, toen ik een jaar of 16 was, toen ging ik wel... Um, toen ging ik wel af en toe winkelen in Arnhem. En dan wou ik van die rare dingen die mijn moeder veel te duur vond. En ook niet mooi. Dan wou ik van die zwarte rocknroll blouses met franjes eraan. En dan er wou ik van die plateauzool schoenen En ja, dan wou ik inderdaad oorbellen in mijn oren. En ik kan me dat op zich nog wel herinneren. Er zullen ook nog wel foto's van zijn. Echt heel alternatief eigenlijk. Toen, weet je, tegenwoordig heb je niet meer echt... Nee, nou ja, je hebt ze nog wel, maar... Dat noem je niet meer zo tegenwoordig. Vroeger was je alternatief hm. toen ik zo jong was, 16, 17, 18. Dan was je een, een alternatief. Tegenwoordig heb je daar allemaal verschillende namen voor. Je bent een Kotik of je bent een Kotik Lolita of je bent een Emo. Maar eigenlijk komt het natuurlijk nog steeds een beetje op hetzelfde hm. neer. Je onderscheidt je van de massa. En daarmee plaats je jezelf ook in de kijker. En, uh... en wat was het vooral? Jezelf in de kijker plaatsen of uh, je beschermen tegen. De buitenwereld. Nou, ik heb me niet beschermd ermee tegen de buitenwereld. Want uh, je roept nogal wat reacties op. Ja, weet. Ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik voelde dat zo, dus ik deed dat. En het is echt niet altijd makkelijk geweest om... En het is nog steeds niet altijd makkelijk om... Um, om heel uitgesproken te zijn. Je lokt daarmee veel reacties uit. Maar tegenwoordig begeef ik me gelukkig vaak in kringen waar dit wel gewaardeerd die, wordt. Ja. En je een compliment oogst in plaats van een sneer of een scheldwoord. Mm -hmm. Dus, uh... Maar wat, want, dat, dat vraag ik me, want je zei net wel van ja, dit is lekker makkelijk. om Toen we het hadden over wat je nu aan hebt. Hè, van je hebt niet iedere dag zin om iets te dragen waar uh, je moeite voor moet doen. Dus dit is lekker makkelijk. Maar het is nog steeds heel uitgesproken. Ja, dat is Terwijl het er toch ook dagen moeten zijn dat je denkt, ik wil even niet gezien worden. Of uh, uh, dat je die energie, want er komt wat op je af. Toch iedere keer als je je zo uitgesproken kleedt. Dat, dat kan je toch niet iedere dag opbrengen. Nou ja, goed, hier hoeft, ik ben er niet uren mee bezig. Kijk, ik heb natuurlijk nee, maar af... opbrengen in de zin van die blikken die altijd op je gericht zijn. Dat ja. bedoel ik. Daar heb je toch niet altijd, zi altijd zin in? Ja. Weet je, het is heel dubbel. Ik doe het ook voor mijn eigen gevoel. Hoe ik me voel. En voor die reacties sluit je ook een beetje af. Want ik zie het vaak niet eens. Of ik hoor het vaak niet eens. En sommige dagen heb ik het idee dat ik het wel hoor... terwijl er dan niks aan de hand is. Oh, dat gebeurt ook. Ja, natuurlijk, dat denk je <laughs> Iedereen praat over me. En dan is het helemaal niet zo. Nee, nee, nee, nee, nee, maar goed, ja... Weet je, ik doe het voornamelijk voor mezelf en ik vind het leuk. En het geeft me een goed gevoel en het geeft me kracht. En uh, ik voel me zo fijn en ik voel me zo mooi. En ja, dus dan... Ja, zo gaan die dingen... Hm. Taal speelt eigenlijk een belangrijke rol in je werk. Je zou het zo snel niet verwachten van een, een, een kledingontwerper. Mm -hmm. Maar je hebt, uh, nou, zoals gezegd, je ontwerpt ook poppetjes. En daar, mm -hmm. uh, het is een beetje cartoonachtig. Soms zie ik een soort Bert en Ernie, Barba Papa. Uh, uh, ja, het refereert wel automatisch aan van alles. Ja, omdat het, ja daar ontsnap je bijna niet aan. Het is natuurlijk ook jouw uh, achtergrond, je jeugd. Maar het is een geweldig popje, je hebt hem ook op je, op je arm getatoeëerd. De Dat weet is mijn ik favoriet we, wel. Ja, weet ik veel. Die is heel leuk, inderdaad. Die is heel leuk. Weet je nog hoe de, de ontstaansgeschiedenis daarvan? Ja, ja, ik was een collectie aan het maken. Um, en ik had ooit een plaatje gevonden van een oude man die protesteerde met een bordje, weet ik veel, in zijn handen. En ik ben gek op oude bladen en boekjes en foto's en ik. Stapel dat op stapels en dat bewaar ik dan tot het moment komt om daar iets mee te doen. En in deze collectie had ik een serie van vier prints ontwikkeld van protesterende mensen. Ik had toen op een of andere manier in mijn hoofd dat er te veel geprotesteerd werd, maar zonder inhoud. Mensen te veel bezig waren met zichzelf en met dingen die er eigenlijk niet toe deden. En toen kwam die, vond ik die foto en die heb ik bewerkt en daar mijn iconische bas-karakter in geplaatst. Maar het is een hit gebleken. Ja. Grappig, <laughs> het spreekt iedereen aan. Zelfs mensen die het niet kunnen lezen... die voelen op een of andere manier nog de boodschap. Dat is heel frappant. We hebben ook wel eens in het Frans vertaald. Um, toen gingen we iets doen in, in Frankrijk. dachten we, doen we voor de grap? Is het Chancerien geworden. Maar het is eigenlijk heel moeilijk te vertalen, weet ik veel. Ook in het Engels niet. Het is gewoon heel zo Nederlands. Weet ik veel? Ja, ja het is een heel grappig gevolg van de Nederlandse taal. En het is best wel grappant, ik ben nu met. Ik heb net mijn eerste magazine gelanceerd. Het heet Extra Kak. Ook een behoorlijke woordgrap, omdat ik las in een Zweeds blad een advertentie voor een taartenmaak special van dat blad. En daar stond op extra kak bij lak. Een extra taartbijlage. En ik vond het zo grappig. Dus dat is de titel geworden voor mijn magazine. En die, die is nu voornamelijk Nederlandstalig. En wat ik dus merk is, ik geniet zelf van die taal. En soms dan hoor ik iets op tv, zoals van de week... toen tv-kok um, Rudolf van Veen op 24 Kitchen zei... Ik vind de courgette echt een vriendelijke groente. Dan kan ja. Je, ja, en dan schrijf je me gelijk op? Of onthoud je hem wel? Dan schrijf ik het op en uh, dan uh, maak ik er een tekening van. Hij staat in de tweede issue van mijn magazine: de tekening over de courgette, vriendelijke courgette. En je uh, kan er zoveel lol aan beleven met mezelf. Ik kan ook überhaupt erg om mezelf lachen als ik hmm. dingen. Zeg of ook dingen terug. Ik heb ook een tijdje een radioprogramma gehad met mijn DJ-partner Shirley Hart. Ja. Mevrouw Bloesjevol, we zijn meneer Broekjevol en mevrouw Bloesjevol. Als ik dat terugluister ook, dan denk ik: waar haal je het vandaan? Mateloze energie en vindingrijkheid. Eigenlijk heel erg grappig. <lacht> Soms jammer dat het allemaal verloren gaat. <lacht> Mijn assistenten die tegenover mij zitten in de studio... die worden af en toe helemaal knettergek ja, van me. Maar dit hoor je maar zelden. Hè? Dat mensen zichzelf zo kunnen zien en beschrijven. Nou ja... Het, waar haal je het vandaan? Ja, nou ja, God, soms weet ik het ook niet. En dan, het is gewoon... Het nee, het ik bedoel, waar haal je het vandaan? Ik bedoel, dat je jezelf uh, zo als zo prettig kunt ervaren. Nou, ik heb Dat natuurlijk kom... ook wel onprettige kanten, maar dit is dan toevallig wel een leuke kant van mezelf. En ja, ik kan, maar het geeft mezelf gewoon heel erg veel lol. Ik kan mezelf ook meestal wel bijzonder goed vermaken. En uh, ja, ik vind het zo leuk om al die dingen te verzinnen en te maken en te bedenken en uh, het geeft mezelf veel genot. En het, het, is, het is eigenlijk een heel universum wat je creëert in, in alles. In beeld, geluid, woorden, kleuren, uh, uh, kleren. Uh, het, je zou het het Bas-universum kunnen noemen. Maar kun je dan ook, um, kun je eigenlijk tot de kern komen? Heb je enig idee wat het hart is van dat Bas-universum? Ja, ik heb het net geconcludeerd. Ik, ik dacht altijd dat um, het zoeken en verkennen en uitdragen van de individualiteit... wel echt een rode draad was in mijn werk, wat ook nog steeds wel zo is. We hebben ook wel bepaalde kernwoorden voor het bedrijf. En het bedrijf is natuurlijk eigenlijk gelijk aan het werk. Um, ik weet het trouwens, ik vroeg, wist vroeger, schudde ik ze zo uit mijn mouw. Ik weet het trouwens niet eens zo... Uh, maar ik heb net wel ontdekt, ik heb onlangs, nou, drie weken geleden... Het na negen jaar onlangs uitgegaan met mijn ex-vriend. Dus ik ben nu voor het eerst sinds negen jaar single. Want dan heb ik me getrakteerd op die nieuwe tatoeage, Love. Op, op je borst, die laat je nu borstkas. zien. Op mijn borstkas. En ik denk dat het in mijn werk ook gewoon heel erg gaat over liefde... over passie, over verbintenis... Um, Um, liefde voor creatie, liefde voor materiaal... liefde voor communicatie, liefde voor mensen... liefde voor het creëren van een familie. Um. Maar goed, die liefde ging voorbij. Je eerste langdurige uh, relatie. Ook iemand die heel erg in je bedrijf zat. Hij deed de visagie, hij deed uh, het haar. Um, hoe ingewikkeld is dat dan? Want het kan wel allemaal mooi zijn, wat je beschrijft... maar dit soort dingen gebeuren ook in het leven. Het leven is niet alleen maar leuk. Um, ik moet wel eerlijk zeggen dat het wel... Ik heb het afgelopen jaar um, veel beleefd uh, met mezelf, om het maar zo te zeggen. Onder andere het overlijden van mijn oma, het uitgaan van die langdurige relatie... het onder enorme druk staan, dat ik toch echt best wel veel hooi op mijn vork had genomen. Ik moest ook verhuizen, dus het is ook altijd best wel ingrijpend, confronterend ook. Um, en um, ja, het is gewoon best wel heftig. Maar het is ook daarin vind ik wel een voedingsbodem voor mijn werk. Dus ik heb al die emoties vertaald in tekeningen die ik niet allemaal gedeeld heb... maar een gedeelte daarvan wel op mijn blog heb mm -hmm. gezet. En uh, ik, maar vroeger tekende ik eigenlijk altijd gewoon maar wat... En Tegenwoordig ik heb het laatste jaar heel veel getekend. Ik heb echt een soort revival gehad met mezelf. Ik heb echt een dikke multomap vol illustraties gemaakt de afgelopen jaar. En ik vind het dan toch, geeft mezelf heel veel plezier om dat te ontwikkelen... en steeds meer uit te diepen en daar ook een verdieping in aan te brengen. Ze worden steeds, krijgen een steeds hogere communicerende... Waarde. En je ziet maar, vaak... maar je hebt ook echt wel een paar belangrijke besluiten genomen. Hè? Wat je broer ons vertelde, dat je met een aantal uitgesproken hobby's bent, uh, bent gestopt. Namelijk niet meer blowen en niet meer snoepen. Ja. En uh, de, uh, de Chinese voedingsleer bent gaan bestuderen. En dat de, uh, uh, ik heb wat... mezelf flink te pakken genomen, ja. Maar dat was ook nodig. Weet je, ik heb, ik heb eigenlijk altijd maar wat gedaan... En daar heb ik ook heel lang bewust voor gekozen. Toen ik op de masteropleiding zat van het Fashion Institute Arnhem... toen moesten wij een marketingplan schrijven. En Toen zei ik, mijn marketing is geen marketing. En dan stak ik nog een dikke joint op. <laughs> en dat heeft heel lang goed gevoeld. Heel gevoelsmatig, uh, verkennend, intuïtief... in een soort rondgaande beweging me ontwikkeld. Dit een beetje aangeraakt, dat een beetje aangeraakt. Zo, zo, zo. Maar gaandeweg, de afgelopen jaren heb ik me gerealiseerd... dat we met het bedrijf meer willen focussen, dat ik meer wil bereiken... en dat ik daar misschien toch mijn leven op een iets andere manier voor moet inrichten. En wat was het moment waarop je dacht... en nou ga ik mezelf uh, bij de haren pakken en het anders doen? Was dat één moment waarop je dacht, het moet anders? Ik ga het... Nou, het was niet één moment. Het zijn stappen die je zet. Op een gegeven moment heb ik me wel gerealiseerd ik In mijn werk gaat het heel erg veel over imago. Ik bewonder heel veel mensen heel erg... om de combinatie van hun werk, hun boodschap en hun imago. Een Nina Hagen, een Grace Jones, een Andy Warhol. Um, een Fong Leng, een uh, Mathilde Willink. Die uh, jouw pyjama draagt trouwens, Fong, Fong Leng. Fong Leng, ja, ik zag het op Twitter. Wat <laughs> grappig. Um, maar... En, maar wat heel triest is, is dat heel veel... Of, of kietering bijvoorbeeld... bij al die mensen gaat imago, persoonlijkheid, boodschap... zeggenskracht en hun werk gaan hand in hand. Hun zijn hun eigen gezamtkunstwerk mm -hmm. eigenlijk. Wat bij mij natuurlijk ook zo is. Maar ik heb wel bepaalde doelen die ik wil verwezenlijken in mijn leven. Ja, dat kan niet als ik op mijn 35ste de pijp uitga nee. of zo. En dat was ook niet mijn bedoeling. Dus ik moet wel gewoon iets beter voor mezelf gaan zorgen. Weet je, soms dan tart je het lot een beetje door maar in het rond te leven en maar te doen. En maar te kijken waar het schip strandt. Met je werk en met je gezondheid. En... Maar het is wel de bedoeling dat uh, uh, wat hier tegenover mij zit, namelijk Bas Kosters, een dikke 60 wordt. Nou, lijkt me wel leuk. Ja, dat zou leuk zijn. Weet je, ik geniet zo van het leven. En ik vind het leven zo bijzonder. En. Uh, misschien is het ook wel een soort. Is het ook wel heel gevaarlijk om te voorzichtig te gaan doen hoor. Misschien roep je het dan ook wel over jezelf af. ik kan ook zo onder een tram komen. Is dus is ook afgelopen. Maar dan heb ik in ieder geval mijn best gedaan. Weet je, op een gegeven moment. Ja, ik, werk, ik merk wel, ik heb gewoon heel lang ook in een soort roes geleefd of zo. En nu wil ik me gewoon bewuster worden van de stappen die ik maak... en de gevolgen die dat heeft. En, dus je, en dat ik... gaat je nu behoorlijk goed af. En ja. iedereen kan daar getuige van zijn volgende week woensdag... opening, Fashion Week, als je het allemaal voor elkaar krijgt. Maar ik weet het zeker, Bas Kosters, wat staat er op de tegel? Op de tegel staat, ga met die banaan. <laughs> Heel goed advies. Aan jezelf, ja, van ja, jezelf. Dank je wel. Zo dadelijk op deze zender twee dingen. Uh, vanavond Margreet Reintjes in gesprek met um, een Brisse uitgeverij... wil bepaalde delen van Mein Kampf opnieuw uitbrengen. En ze spreekt daarover met de historicus en het Duitsland kenner Willem Melging. En nog een gesprek over uh, de commotie die, die er is ontstaan... over rabbijnen die een uh, protest hebben aangetekend tegen homoseksualiteit. Goed, straks meer op deze zender. En Bas Kosters gaat nu weer flink aan twitteren. Dankjewel, Bas. Dank, meneer Kosters. Dit was aflevering 2412. Morgen ontvangen wij schrijver Philippe Huff over zijn nieuwe roman. Niemand in de stad. Tot dan. Radio 1. Kunststoff. NTR brengt cultuur. Elke dag.